Als een winterend zonneras. De winterse eenzaamheid gaat ons omgeven. Zij dringt in de aarde en in de huizen. Wij gaan nu de gloed van het vuur zoeken en de warmte van de vriendschap in de harten. En in onze schone gemeenschap willen wij het gevoel van geborgenheid vinden. Zo hebben wij bij het laaiende zon en de vuur gestaan dat ons doorgloeide. Bij de rustloze vlammen hebben wij even vergeten dat wij nog altijd heimatloos zijn. Nog altijd zoekende. Bij deze rode gloed herleefde weer eens altijd opnieuw de stille wolken. En het geloof dat de kracht van onze overtuiging sterk genoeg moet zijn om in het hart van die na ons komen een nieuw vuur van hoop en geloof te ontsteken. Wij willen deze vriendschappen bij dit enig feest onderlijnen met dat zo zinvolle lied Ware vriendschap. Een ware vriendschap, een kabelaanschap, kan alleen stand houden als ze gedragen is door een wezenstrouw. Staan we nu in stilte recht als dat gaat? Rijken wij elkaar de handen en vormen we zo een onverbreekbare kring van samenvoegelijkheid? Thank <laughs> you. worden gedragen door zijn kinderen. Donkere, brutale schaduwen van menselijke ontwaarding, nihilisme, verslaving, bestialiteit en een waanzinnig van vol spoelen onder de noemer van progressiviteit, als een latrine lawine over onze westerse. Europese levensruimte en waarden. De media manipuleren onze nog gezonde levensidealen naar de laagste instincten die ze als het vrije, nieuwe mensbeeld opjutten, tot zij te ondergaan in de poel der verrotting. Begrippen als eer en trouw, als liefde en bewondering, Verwondering en gelegenheid, eerbied en dankbaarheid, weerbaarheid en edelmoedigheid, schoonheid, vriendschap en kameraadschap worden als waardeloze onzin bespot en, als het niet meer anders kan, als rechtse nazi-ideologie in de gedreven. Laat ons hopen, laat ons puurlijk hopen, dat in de decadentie een nieuwe weg aan de einde aanvangt, want anders worden mensen harten tot een woestijn en de menselijke ziel als een uitgedoofd vuur. Verwelkomen we een jonge moeder met haar kankinderen kinderen. Zij draagt het nieuwe joellicht in ons midden. Door dit nieuwe joelvuur zullen wij steeds tot het laatste vermogen van onze onblusbare kracht dat helder licht in ons midden. Laten uitstralen. <tied> De kerstnacht in Beverloo, waar storm over de heide weken, terwijl binnen liederen vol schoonheid en ver verlangen klonken. Bij die denneboom, met daaronder die eenvoudige gave van die lieve mensen, thuis, maar even eenzaam als wij. Herinneringen aan midwinternachten. In die grauwe, levenloze gevangenissen. Waarin die licht op worden. Van al die opgekropte gevoelens. Die grote onrust. In dat heimwee. Hoe scherp. Staat dat alles nog in ons hart in onze gevoelens Laten wij in de wijding van deze kring ernstig en dankbaar het licht der herinnering ontsteken. Herinneringen, zoals we vastgehouden die die eeuwige zonken die u voor ons. Volk in de smelt koos. haat en spot, liet hij opvlammen, op Vlaanderen een lekkende vuur Laat onze kaars ontsteken voor Vlaanderen het land dat wij zo lief hebben. Dat wiegt op deinende winden die landwaarts zich spreiden over steden en dorpen, over akkers en weiden, van over de zee waar de blauwvoet vliegt. Kom bij en zing. In het lied van de kinderen hoort gij de toekomst en de hoop zende. Hou vast aan wat het verleden aan ziel en schoonheid bood. Men groeit slechts in dit heden aan de traditie groot. Laat onze kaars ontsteken waarvan de heldere vlam over de weg zal stralen, zodat de deugd in onze voetsporen kan stappen en zonder doden een straal de borgen ziet ontluiken aan Vlaanderens horizon. Was en we toch dat gevoel kenden niet alleen te zijn. Dat overal in diezelfde oneindige ruimte en in diezelfde doorwaakte nachten die bekende ernstige gezichten stonden. Ik spannen, luisterden en luisterde. speurden. Naar plotse beweging of geluid, met achter ons die anderen, die enkele uren in een loodzware slaap konden zinken, daar in die haast onzichtbare bunkers, zo diep in de aarde gedrukt. Laat ons met een glimlach om alles wat geweest is hoe je licht voor de herinnering gaat branden. in kille huiskamers tussen gevangenismuren en de brutaliteit der kampen. Nergens konden wij aankloppen, want varias werden niet gehoord. Deuren en poorten bleven gesloten alsof wij testleiders waren. Zelfs in sakrale woorden waar normaal iedereen wordt gehoord, kon je dus geen troost zoeken, want je zou de rust in het geweten van de reine kunnen verstoord Maar al die brutale schande en vernederingen ontstaken een laaiend gevoel van samenhorigheid en onverbreekbare lotsverwondenheid die tot in deze dagen nog steeds een felle aanklacht laten opstijgen tegen een onverhuurbare haatstaat. Piertidsvol de denken wij aan die duizenden en duizenden ingoede repressieslachtoffers en ontsteken voor hen. Deze kaars in eerbiedige dankbaarheid en warme gelegenheid voor vroeging in power. Voor guling in horen aan de tijd. Soldaten in veldgrauwen eerlijk gewengen in kleid. Rot zijn zo so zag ik komen, was tapfere her. Deutschen, Klammen, Wallonen. Vor Frühling in Pollen, vor endel zeits. Gemüde in Tod und Ewigkeit. Ausrold vom Streit, schwer, so vond ik weer dat stapvere Heer, Deutsche, Vlaamse, Wallonen. Voor gruwelingen pommelen, vergangen de tijd, regen moet in eenzaamheid. Stilles gedenken, mijn betende vrienden meer. Zo so wil ik danken, dit stapvere Heer. Deutsche vlam, Van aan vrouw Riemer en te bekomen dat op die veelal, als allemaal geleden, gedenkstenen geplaatst werden. Uit dat pionierswerk kwam de graven in het oosten tot stand, met gedenkstenen op meerdere plaatsen in Rusland en de Baltische Staten, die hun vrijheid herwonnen en recent in de Poolse gebieden achter de Oder. Wij zijn Fons een onvergetelijke dank verschuldigd. En daarom willen wij hem op ons joelfeest eren, nu hij ons een half jaar geleden ontvallen is. Het licht van deze kaars zal voor Fons een boodschap uitstralen. dat zijn grootste realisatie met alle krachten zal voortgezet worden, door onze jonge kameraden. De nagedachtenis van Fons kan je eren door graven in het oosten te blijven ondersteunen. Onheimlich is de kracht der toten. Zij dragen de mensen, die volken, die erven. Im Sterben sind sie schon wieder im Werden. Und einmal in der Zeit im Lauf stehen die Toten in den Lebenden auf. Unheimlich ist die Kraft der Toten. Wer weiß in sich ihre Lebensgründe zu wir in seinen Kindern ihre Züge erkennen. Und einmal in der Zeitenlauf stehen sie lebend aus Scherben auf. Unheimlich ist die Kraft der Toten. Man kann sie lieben. Man kan ze hassen, man kan ze bereiden, verhöhnen lassen. Doch eenmaal der de tijd zum lieben, zum hassen, steht die toten auf. Wenn ook die levenden heute versagen, Beten dan bettelen, vragen en klagen. Die repen der Toten, als je eindig is goed, ihre augen zum weinen om de bloed. Bedenkt dus. Onheimlich is die pracht der Toten. Man kan ze verleuchten bis zum Verbrechen? Doch einmal werden ze die Toten weg Daar stehen sie in der Zeit am Lauf, Drohend, gewaltig zum Kampf wieder auf. Unheimlich is die Kampf der Toten. Man kan sie verdammen? Man kan zich vermessen, die eigenen toten zo gaar te vergessen. Doch, eenmaal in der tijd en Lauf, scheren die toten hun armen kinderen af. Een kaars vlakkert op in haar gloed om in de donkere wereld van de dood als een zachte schemer de gelaatstrekken te verzachten van geliefde wezens. Bij de rune laten wij deze kaars haar licht uitstralen over de graven van onze gesneuvelde kameraden en DRK-zusters, die in gebombardeerde lazaretten hun jonge liefde nieten. De laatste kaars schittert voor deze gemeenschap, gegrondvest de in de verschroeiende gloed der fronten. Achter de prikkeldraad der kampen en in de benauwdheid der vunzige cellen, waarin zij de geschiedenis schreef van haar kameraadschap en haar trouw. Staan we nu recht. Rijken wij elkaar in de handen om ons EEN te voelen met al deze dode kameraden en vrienden en zo die felle gloed van onze trouw door ons gemoed te voelen.